Mark Hokker met het NOS Journaal. Kamervoorzitter Ari 58. Hij belde donderdagavond naar de lokale autoriteiten... dat hij tijdens een wandeling door de bergen was verdwaald... en een wond aan zijn been had. Kort daarna konden de hulpdiensten hem niet meer bereiken. Hulpverleners zoeken zo'n 100 kilometer... ten noorden van de hoofdstad Bogota naar de Nederlander. De zoektocht gaat moeizaam... omdat de man in een dicht begroeid gebied is verdwaald. Het Louvre in Parijs is vanmorgen weer opengegaan... na de mislukte terreuraanslag van gisteren. Een Egyptische man ging in een ondergronds winkelcentrum bij het museum... een militair te lijf met een kapmes. Een andere militair schoot de man neer. Hij ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De aangevallen militair raakte licht gewond. In het Gelderse plaatsje Doesburg is gisteravond een grote vechtpartij geweest... waarbij tientallen jongeren betrokken waren. Volgens getuigen kwamen ze uit Dieren en Doesburg. De aanleiding voor de vechtpartij is onduidelijk... Toen de politie kwam werden meerdere honkbalknuppels weggegooid en renden de jongeren weg. Het is niet bekend of iemand gewond is geraakt bij de vechtpartij. Het weer. Vanuit het zuiden neemt de bewolking toe en geleidelijk gaat het regenen. In het noorden regent het pas vanavond. Morgenochtend trekt de regen weg via de wadden, waarna het overwegend droog blijft. Het wordt dit weekend een graad of acht. Dit was het NOS-journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.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 van Sandra met Inner City en daarvoor de Havenzoons met O Heide Roosje. En de volgende artiest is Frits Rademaker, geboren in Sittard op 9 mei 1928 en al overleden op 16 augustus 2008 was een Nederlandse muzikus. Hij begon zijn muzikale carrière op zesjarige leeftijd bij het Krapenkoor in de Grote Kerk in Sittard.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 En u hoort hem nu Frits raden maken met het huiske. Wie ik nog een jongske was, van de jor of vong ik heel van alles aan en leid ik niks met rust. Zo dicht aan het rummelke en pakte de gekeukje. Dat zachte man doet genijd, ik zet dicht in het huiske. Het grote woord is holt was voor wie. Toen hou ik her wie ieder reine meidje aan mijn ziet. Een knap gezichtsky, een aardig kindje met onde koppen duikske. Ik sprook dan met dat meidje af op een of ander huikske. Ik later de gong, ik was vol goeie moed. Vanome af in de gang, ik weet het nog zo goed. Op eens papa de papa, daar zag toen met de vuilskje. Wat moet dat met mijn dochter nu, door in dat duister huisje? Tralalalala. Stendig eens bij Petrus, kom en klop al aan de deur. Daar zit er jong, kom doe maar in, du steest er heel goed vuur. Du hebst toch nemes kort gedon, daar steekt niks in mi beuksje. Daar vroeg ik Petrus, zet mich mer met een engelke in een hukske. Tralalal. Vroeg met raam. Jij schijnt het eeuwige geluk. Jij bent knap en je bent een lekker stuk. Zo'n meisje als jij vind je echt niet elke dag. Daarom zeg ik jou dat ik jou zo graag mag. De mooiste meisjes zijn in.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 Waren in de jaren 50 en 60 van de 20e eeuw een zeer bekend en populair Nederlands zangduo. bestaande uit Max van Praag en Willy Alberti. De heren hadden diverse hits met nummers als Aan het strand, stil en verlaten. uit 1955. Als de klok van Arnhemmuinen. uit 1959. En Aan de voet van de oude wester. 1957. En de liedjes zijn later nog door diverse artiesten gecoverd, onder meer door de havenzangers.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 snel verkeerd. En is nu met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 Al die leuke melodietjes. Zachtjes tikte zij aan het vensterglas. Lachte tegen hem. Gaf hem een paar centen en ze vroeg met een zachte stem. Harmonica Jim. Speel. Een ouderwets lied, iets uit mijn leven, eens dat lied dat ik als meisje heb gezongen, waarop ik danste met mijn allereerste jongen. Speel nog eens even het lied van Kom Karlineke, Kom Ja, dat was muziek van Annie de Reuver, het harmonica Jim...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 De sneeuwklokjes bloeien...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 Ik heb het genomen, toen je mag het weten. Door in de goot gesmeten. Anneliese, ah Anneliese, gebruik toch je goede verstand. Anneliese, ah Anneliese, ik vraag je nog steeds om je hand.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 blue